Mark Visser met het NOS Journaal. In Hogeveen in Drenthe door betrokkenheid bij de dood van een echtpaar in Exlo... en de dood van een man in Dwingelo. De politie was de mannen al langer op het spoor... maar had nog niet genoeg bewijs om hen aan te houden. Gisteravond kregen ze ineens veel informatie binnen... waardoor er meteen een arrestatieteam naar de mannen werd gestuurd. De bejaarde echtpaar in Exlo werd vorig jaar juli doodgevonden in hun huis...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 De uitleveringsprocedure is inmiddels gestart, maar het kan eind maart worden voordat alle formaliteiten zijn afgehandeld. Tot die tijd zitten de twee in verschillende gevangenissen in Noord-Rijn-Westfalen. De man en vrouw werden vorige week woensdag opgepakt in een hotel in de buurt van Dortmund, nadat er dagen was gezocht naar het vuurwapengevaarlijke duo. Het gerechtshof in Den Haag geeft SBS-journalist Alberto Stegeman voordeel... tot een voorwaardelijke boete van 1000 euro. Stegeman wilde tijdens een undercover-operatie in 2008... aantonen dat de beveiligingsmaatregelen op Schiphol tekort schieten. Met een vervalste pas kwam hij het terrein op... en slaagde hij erin om bij de vliegtuigen te komen... waaronder een regeringstoestel. Het Hof vindt dat het vervalsen van de pas niet nodig was... om aan te tonen dat de beveiliging van Schiphol niet deugt. Stegeman is van plan in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Het weer... Flinke zonnige periode, ook enkele wolkenvelden en droog. Alleen in het uiterste zuiden een kleine kans op een bui. Middeltemperatuur 10 of 12 graden. Dit was het NOS Journaal. John bakker van de ANWB. We staan een file op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. Drie kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 You'd see it's you just Your love was never easy There was no time to please me Looking back, it chills me to the bone